Sinterklaas, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Um, u bent onderweg naar Zwalk. Uh, wa waar bent u nu? Nou, ik zit nog, uh, ik zit nog lekker op de boot. Maar uh, ik hoop toch wel zo direct uh, ergens aan te meren, ja. Ja, het is natuurlijk niet al te best weer op het ogenblik, hè? Ach, um, het is geen Spanje. <laughs> nee, dat kan je wel zeggen. Waarom uh, is uw aankomst zo geheim? Nou... Um... Net zoals dat ik ook al de kindjes van Zandvoort heb verteld, is het gewoon erg lastig om nu aan te komen en dan aan alle kindjes en alle papa's en mama's te vragen of ze afstand kunnen houden. Die uh, anderhalve meter die jullie in Nederland allemaal aanhouden, is gewoon heel moeilijk. En de Pietjes willen graag met de kindjes knuffelen. Uh, ik wil ze graag een hand geven. En dat mag niet. Nee. Nou, we zien u elk jaar uh, aankomen bij, uh, bij de rotonde met de reddingsboot. En daar is natuurlijk een, een, een drukte van je welste. En daar is geen anderhalve meter aan te houden. Sinterklaas, nee. uh, de Sinterklaasmiddag in de koor vooral. Gaat die door? Nee, ook dat hebben we geprobeerd. En we hebben met de burgemeester gesproken. Hij is helemaal naar Spanje gekomen. We hebben daarna nog een keer gesproken met hem. En kunnen we niet alsjeblieft nog even met de kindjes... Samen in de sporthal. Maar ook dat mag niet, helaas. Het is triest, het is erg triest. Maar gaan we u wel zien in Zandvoort? Ongetwijfeld ga ik natuurlijk langskomen. Uh, ik, ga, uh, ik ga natuurlijk de kindjes verblijden met cadeautjes. En ik moet de Pieten helpen. en, we, en we, we, gaan, uh, we gaan de kindjes s'nachts bezoeken. Lekker pepernootjes brengen. Maar of ik echt... De kindjes een hand kan gaan geven, dat weet ik nog niet. Dat, dat is een beetje uh, kijken of het kan. En misschien bij, bij kindjes thuis, uh, als dat lukt, kom ik misschien nog een beetje langs. Maar ik ga niet meer in het dorp komen. En ik ga ook niet op het strand komen. En dat vind ik echt heel, heel jammer. Ja, nou, u bent natuurlijk alles van harte welkom hier in de studio. En uh, misschien kunt u dat tegen die tijd ook nog wel doen. Of we maken weer een praatje uh, door de telefoon. Um, gaan er nog wel speciale dingen gebeuren rond uw verjaardag? Um, nou, wat ik wel heb gedaan... ...is afgesproken met de Pietjes... ...dat we de kindjes van Zandvoort toch wel iets willen geven... ...om toch um, mijn uh, komst een klein beetje te vieren. En daarom zullen alle uh, kindjes van Zandvoort op school... ...volgende week een brief van mij krijgen. Die ga ik allemaal naar hun schrijven... En dan ga ik daar een tekening bij doen. En dan kunnen ze een soort wedstrijd houden. Dus wie de mooiste tekening heeft... gaan we proberen we alle kindjes een, een leuk presentje... of een, nog een extra cadeautje te geven. Ja, ik heb ook gehoord dat u wel 300 kilo pepernoten hebt. Ja, het, het, normaal bij mijn aankomst... Dan, um, dan krijgen de kindjes natuurlijk allemaal een handje of twee. En sommige kindjes wel drie of vier handjes pepernoot. Ja, en de grote mensen ook. En de grote mensen ook. Uh, helaas, de laatste hebben, denk ik, een klein beetje pech. Maar de, kindje... <laughs> maar de kindjes gaan we op school natuurlijk voorzien... van een lekkere pepernoot en een schuimpje. Want ja, dat verdienen ze natuurlijk. Nou, Sinterklaas, uh, bedankt voor deze uh, informatie. Wij zien u straks op televisie rond een uur of twaalf, heb begrepen... Klopt, ik, uh, als ik heel goed kijk, en ik vroeg het net al aan, aan de hoofdpiet, en die zei dat hij door zijn verkijker al een stukje land ziet. Dus ik denk dat wij, uh, dat wij uh, zo direct uh, aan gaan komen. En ik, ik heb begrepen van Diebertje dat zij het wel gaat filmen. Dus uh, nou, de kindjes kunnen, het, kunnen me zo en zo op televisie zien aankomen straks. Nou, dan uh, wens ik u een goede aankomst en uh, misschien spreken we elkaar nog rond uw verjaardag. Dank u wel, Sinterklaas. Nou, als u lief bent, dan, uh, dan kijk ik of ik bij u ook nog wat in uw schoen kan doen. Oh, die, uh, die hou ik vast, Sinterklaas. <laughs> Oké, okay, dankjewel Ben. Dankjewel Sinterklaas.